Straks meer. 4 fm. Maar nu eerst. Jobboot met het NOS Journaal. Om tien uur doet koningin Beatrix na 33 jaar afstand van de troon. Zodra ze haar handtekening heeft gezet onder de akte van abdicatie... is prins Willem-Alexander koning. Rond half elf vanmorgen verschijnen ze op het balkon van het Paleis op de Dam. Gisteravond gaf Beatrix in het Rijksmuseum een afscheidsdiner voor gasten van buitenlandse vorstenhuizen... En op de Dam in Amsterdam stroomt het langzaam vol met mensen. Sommige oranje fans hebben al de hele nacht bij het paleis gebivakkeerd... om maar vooraan te kunnen staan als de koninklijke familie straks het balkon betreedt. Er staan inmiddels vele honderden mensen, maar er is nog volop plek op het plein. Rond zeven uur gingen onverwacht de balkondeuren van het paleis open. Even vierden de aanwezigen op, maar het was niet een van de Oranjes die naar buiten kwam. Een schoonmaker legde met een stofzuiger nog even de laatste hand aan het tapijt op het balkon. Op Amsterdam Centraal is het nog niet heel erg druk. Wel zijn er problemen tussen Hilversum en Amsterdam. Door een aanrijding rijden er op dat traject geen treinen. De vertraging is ruim een uur. Er is geen treinverkeer mogelijk tussen naar de Bussen en Weesp... waardoor reizigers die van of via Hilversum naar Amsterdam willen reizen... rekening moeten houden met meer reistijd. Ze kunnen het beste omreizen via Utrecht. Vanuit Almere is Amsterdam wel gewoon bereikbaar. Alle ochtendbladen pakken flink uit met de troonswisseling. De Telegraaf komt met een paginagrote foto van Beatrix, Willem-Alexander en Maxima. De krant schrijft dat niemand het koningschap professioneler had kunnen vervullen dan koningin Beatrix. Het AD-kopt heel je leven wachten op deze ene dag. Er staat een foto bij van het koningspaar en hun drie dochters... vlak voordat ze gisteren het paleis op de Dam bezochten voor de generale repetitie. De Volkskrant schrijft dat er van alles is aan te merken op de monarchie. Maar er zijn genoeg redenen om vandaag met gerust hart feest te vieren. Trouw ziet in Willem-Alexander een koning van alle Nederlanders. En schrijft op de voorpagina dat Beatrix de mythe van macht en invloed in stand hield. De magie gaat er nu wel wat vanaf, vermoedtrouw.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 From eight till four, they were young and they had each other, who could ask?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 I'm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 The other side, just you and I. Just you and I. I will die. fly, fly the skies for you and I. For you and I. I will, I will try, try until I die for you and I. For you boy, and I. For I for you and I. For for for you and I. For for you and I. For you and I. Yeah, you meet me halfway. En ik zie het al helemaal voor me, he. op die moment een dansbare Willem van deze op het Park Southport. Bij deze muziek van de Black Eyed Peas op de Southports Radio. Je hoort een Meet Me Halfway. Race Radio, Pit Report. Ja, en naar nou, diezelfde dansende Willem van deze gaan we nu toe. Want Willem staat vanmiddag op het circuit. Bij een geweldig uh, evenement daar op het Circuit Park Voor Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Ook uh, ik kunnen horen, want het lijkt me weer of dat ik op Schiphol ga op dit ogenblik. Maar op dit moment is de uh, Indium fiet, aan uh, de gang. Indium uh, die rijdt met de truck met een op uh, twee vliegtuigmotoren. Uh, en die, uh, die rijdt nu voor de Krik-Nederland. Hij staat geweldig dat verwel, ja, prachtig om te zien natuurlijk. Uh, en uh, dat is natuurlijk het juiste moment. Maar hoor je me nog? Nou, nou heel, heel moeilijk. We vertalen het. Een... Ik, ik, ik, ik loop er even van weg. Ik loop alleen van warm uit, uh, hier met die steven. Uh, heel verstandig, van, heel, zijn, heel uh, verstandig. Ik hier op die uh, het merkende Sunday. Uh, en ja en het is genoeg uh, om te zien. Daar uh, ja, uh, zit hij Willem. Uh, <t> <t> heb jij een idee? Hij is te Nee, ik kan. Niet beter, hoor. Hé Willem, we gaan zo meteen nog even opnieuw de verbinding proberen, ja, dankjewel. Ja, hoor, hoor je me nu al? Oh, ja, ja, ja, ja nu ja, wel. Ja, ja. ja, want de Indian piet is verkocht okay. uh, met uh, vliegtuigmotoren. Uh, Jeetje, wat een herrie, he. Ja, en het uh, is niet alleen de herrie van de motoren, maar ook die, uh, steen van uh, die van die daar, vlammen van al uh, 10, 20 meter. Nou,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 Nee, maar dat is uh, zo een van de attracties hier, ja. En uh, de, ja, tot voortevredenheid van de mensen, want het maakt het prima natuurlijk grote opkomsten vandaag. Altijd leuk, het circuit zien in, in het zonnetje en met heel veel mensen. En, uh, ja, er is zat uh, zien en te blijven vandaag. En ik denk dat we dat daar later ook nog over gaan hebben, toch? Oké, okay, zeker weten we Willem. We komen straks uh, bij terug voor meer spektakel op het circuitpark Zandvoort. Go, go, go! Dag voor alle mensen die op dit moment genieten van de lekkere zandwort source. Zon op het stroom. Jord is de Gibson Brothers en Kesera Mia Fida. het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. <middels> Wanna se falla luna. Kom maar te die hij lamericano. Sì, tu parla pietà americano. Torna a luna. Con madarena in valle di ai nuovi ur. Con madavo chi parla luna. di ai Pal Americano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 023 57 31969. 023 57 31969. Heb je 06 nummer van Albert Jan of van Rob? Mag je uiteraard daar ook een WhatsAppje op sturen. Zo dadelijk het CFM weerbericht met Mark Orton. Maar eerst deze van Chris Ria. Hier is die mooie single. Ciao, of.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 In de middag klaart het weer dan op en blijft het verder wel droog. De temperatuur blijft ook morgen met 12 graden nog vrij bescheiden. Ja, laat het gewoon uh, morgen maar even regenen. Of aankomende dag. Ja. Want dan komen we op koninginendag, Mark. Daar komt hij. Dinsdag, koninginendag, onze feestdag. Onze feestdag blijft het uh, vrijwel overal droog. Schijnt de zon geregeld. In Nieuw-Vennep en Hoofdorp zal het kwik nog oplopen tot een graad of uh, 12. Maar aan zee blijft het kwik steeg, stij, steken op 10 graden. Oké, okay, dus een beetje te koud voor uh, de tijd van het jaar. Maar wel lekker zonnig Vol weer. Op of kan dag. Vol op ze. Dankjewel Mark. Wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk op www.ricoweer.nl Dat was het weer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 Baby I don't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 maar ja, als je achter uh, glas zit op strand, nou, dan is het best te uithouden hoor. Je hoorde Michael Bublé en It's a Beautiful Day. We gaan eens even kijken naar de Eredivisie, de wedstrijden die vanaf uh, vrijdag daarin gestart zijn. Als eerste de vrijdag, SC Heerenveen tegen AZ. Eindstand van die wedstrijd, Mark, 0 tegen 4. Daar ja, word jij vrolijk ja. van. Ja, daar word ik heel vrolijk van. We zijn veilig, hè? geen degradatievoetbal, geen nakompetitie. Dus uh, AZ veilig. Helemaal goed, goed gespeeld. Ja, absoluut.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 En de tweede wedstrijd, Peksvolle-Utrecht, stand 0-2, doelpunt Azaren, tweede minuut. En dan krijgen we om half vijf nog een wedstrijd, Vitesse tegen Willem II. Tot zover de Eredivisie, straks uiteraard weer veel meer daarover bij Sandvoort op zondag. Eerst een verzoek klaar. ja, voor iedereen die van pizza houdt gaan we deze draaien. Hier is Eros Ramazotti.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 Con i giorni davanti, e in mente un'illusione. We siamo fatti così, guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno duro, finché qualcosa cambierà. De pensiënkip. Weer niet stoppen. We gaan niet moe worden. We gaan niet Een de van Eros Ramos tot Terra Promessa. ZFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we gaan weer over naar Willem Verdeus, uh, daar op het circuit pass, over. ook daar uh, lekker veel zon uh, Willem. En vertel de luisteraars nog even op welk evenement je staat, want de vorige verbinding, dat uh, gaf een, een beetje veel uh, herrie met zich mee, hè? Ja, dat uh, klopt. Toen je een vliegtuig weg, uh, zullen we maar zeggen, ja. Dank je trouwens voor de Eros. Maar uh, ja, ik ben uh, aanwezig op uh, het Geek Park Zandvoort uh, bij het uh, American Sunday. Uh, American Sunday, nou, ik zegt het al, Amerikaanse zondag. Nou, en alles uh, wat Amerikaans heeft, is en wil heeft, is aanwezig hier op uh, het Geek Park Zandvoort. Uh. En dan kan je denken aan uh, alle auto's, uh, natuurlijk, die zijn de bekende merken. Maar vooral veel wat ouderen, waarvan we vroeger uh, zagen we die uh, in de tv-series, zoals uh, Starkey en Hutch en...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 Ja, daar is eigenlijk terecht en te kort voor, maar die geven wel uh, demonstraties en uh, dat is heel mooi om te zien natuurlijk, zo want... so, dadelijk uh, krijgen we uh, Velo City. dat is een uh, team afkomstig uit Harlem. en die gaat ook een uh, demo geven hier. Uh, die hebben een uh, pick-up uh, omgebouwd, daar zit een grote motor in. Uh,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 Gaan we gaan wel allemaal uh, demos geven. En dat met burn-outs. Nou ja, dat geeft een hevig uh, roodwolk uh, van het uh, verbrande rubber. En dat raakt ook zo lekker, uh, joh. Nou, ja, dat is een stuk soort evenementen. Maar wat ik al zei, ook de auto's. En dan is er een hele uh, grote markt. Waar je uh, alles uh, ja, wat Amerikaans is. Uh, kan je daar aanschaffen. En dat varieert van uh, etenswaar tot uh, ja, de gekste souvenirs, uh, dranken en dergelijke ook natuurlijk. Ja, je ziet alles wat Amerika is hier. Uh,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 ...evenementen mannelijk georganiseerd uh, En uh, ja, die doen dat één keer per jaar, de afgelopen jaren ook op het uh, circuitpark Zandvoort. Uh, uh, ja, die huren dan uh, meer en het uh, circuit uh, af en die uh, organiseren dan zo'n dag. En die uh, doen dat uh, met meerdere merken. Een paar weken terug hadden we nog het Duitse uh, evenement. Dan krijgen we ook nog een Japanse en ook nog een uh, ja, Italiaanse uh, evenement dan, uh, het ja, zijn in ieder geval uh, leuke dagen om uh, mee te maken Willem. En ja, als ja, mensen ja, ja. nou nog uh, naar het circuit uh, toe willen, wat kost het om uh, binnen te komen? Nou, ja, moet je, dat antwoord op die vraag moet je blijven. Uh, <laughs> ik heb altijd het maar zo dat ik er zo in kan uh, natuurlijk. Maar, nou, ik denk dat het uh, zo rond tussen de 10 en 15 euro zal zijn. En uh, ja, buiten al het wat je ziet hier natuurlijk. Is de sfeer is ook heel leuk uh, natuurlijk. Uh, en, ja. Wat ik eerder al zei, er zijn heel veel mensen op afgekomen vandaag. Oké okay, Willem, zich bedankt voor deze update en we gaan je tussen drie en vier weer terugbellen. Ja, oké, okay, tot straks. Tot straks. Dat was Willem van deze, vanaf het circuitpark Zandvoort. Ja, daar gaat hij aankomen, he, Koninedag. Aankomende dinsdag en wij brengen je alvast in de sfeer met deze single, Konined van alle mensen. Land van duizend meningen, die iedereen graag gaf.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 En geen mevrouw, was onze majesteit. Maar soms was u, heel eventjes, gewoon een doffe meid. U hoeden, haar en kleding heen, wat was uw consequent? Wij holden achter alles aan, u was uw eigen prins. Maar straks dus op de groene draak, weg met dat etiket. De wind waait losjes door uw haar, onder een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 Echt waar uw doe, tijd Wat zullen we je missen Koningin van alle mensen Op dit hele kleine stukje aarde Die 33 jaar dat was Van die verschande water Koningin van alle mensen Op dit hele kleine stukje aarde Dat u ze bij elkaar hield van Van die verschande water Y'all groove, Miss Batuu's always You use my Dat was een makkelijke, Albert-Jan, voor een Raadje Plaatje. Ja, dus, ja, ja. ja. houden oh, door. Erika, bedoel hoor je bij CFM Zalvoort met Tyrone. Aan het slot van de uh, uur 1 gaan we nog even kijken naar de Eredivisie. De wedstrijden die om half drie gestart zijn, Mark. Ja, Rob. Uh, om half drie Feyenoord, uh, Heracles Amelo. Inmiddels 1-0 voor Feyenoord. Doelpunt Gozens. De vervanger voor de geblesseerde Boetius. En uh, Pex Volle Utrecht. Uh, Utrecht kwam op een snelle 0-1 voorsprong uh, door Ansaren. Maar Pex Volle is inmiddels op 1-1 gekomen door een doelpunt van Broezen. Oké, okay, dankjewel. En uh, uiteraard houden we de wedstrijden van vanmiddag voor je in de gaten. Graag tot zometeen na drie uur.